Zes uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van het Hek en Tim Overdien. Nou, Zo direct, Sander van Horen vanuit het Syrische dorpje wat Over wat daar nu wel of niet is gebeurd de afgelopen dagen. Na half zeven hebben we natuurlijk weer aan de lijn. En we praten vanavond over vakantiespreiding. die misschien nog wel veel groter zou moeten en kunnen worden. Hoofdpunten van het nieuws van de NOS. Heel wat,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 Overleden dichter Rutger Kopland wordt woensdag in Besloten Kring herdacht in Groningen. De dienst begint om 12 uur in de Martinikerk en daarna wordt hij in Besloten Kring gecremeerd. Kopland heette eigenlijk Rudy van den Hoofdakker. De hoogleraar en psychiater overleed eerder deze week. Hij schreef 14 gedichtenbundels en ook literaire essays. Een van zijn bekendste gedichten is Jonge Sla. Ook het gedicht Weggaan is een klassieker. Het wordt veel gebruikt in rouwadvertenties en bij uitvaarten. Rutger Kopland was 77 jaar.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 De veertiende etappe van de Tour de France is een succes geworden voor de Rabobank ploeg. De Spanjaard Luis Leon Sanchez won de eerste Pyreneeën-etappe van Limoux naar Foix. Hij sprong 10 kilometer voor het eind bij zijn medevluchters weg en kwam solo over de finish. De tour verliep tot nu toe rampzalig voor de Rabobank ploeg. Vijf van de negen renners zijn al uitgevallen, onder wie Robert Gesink en Balken Mollema. Het peloton kwam op grote achterstand binnen. In het algemeen klassement verandert er weinig. De Brit Wiggins behoudt de gele trui. Enkele tientallen kilometers voor het eind waren er spijkers op de weg gestrooid. Waardoor zo'n dertig renners lek reden. PSV heeft met Heerenveen een akkoord bereikt over de transfer van Luciano Nassing. De buitenspeler moet zelf nog wel tot overeenstemming komen met de club uit Eindhoven. Ook Ajax had interesse in Nassing, maar de Amsterdammers boden volgens Heerenveen te weinig. De 21-jarige Nassing behoorde tot de selectie van Oranje bij het afgelopen EK, maar hij kwam niet aan spelen toe. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het weg en klaart het op. Vannacht eerst wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog... maar later weer een enkele bui. Minima rond 10 graden. Morgen eerst wat zon, maar al snel weer bewolking en regen... met een stevige zuidwestelijke wind. Het wordt dan een graad of 18. Na morgen wat warmer, maar het blijft wel wisselvallig. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. E-matching, online dating, alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Luister nu naar de hoogtepunten van het hele weekend Noordsea Jazz. Met optredens van onder andere Chic, Carol Emerald, Maceo Parker, Waylon en Betty Wright. The best of Noordsea Jazz 2012. Deze hele week op Radio 6. Radio 6.nl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 Met straks een gesprek met journalist Koen Verbraak over Rutger Kopland... die we kennen als dichter, als schrijver, maar ook als psychiater en neurowetenschapper. Na half zeven discussiëren we in aan de lijn over de stelling... ouders moeten zelf de schoolvakanties van hun kinderen kunnen bepalen. Hier zijn Tom Vathek en Tim Movedik. En we beginnen om zes over zes in Syrië. Want verschillende lezingen vandaag over het verbloedbad... dat zou hebben plaatsgevonden in het dorpje Tremzee. Volgens activisten vielen daar donderdag honderden doden. Het Syrische regime spreekt van 37 opstandelingen die zouden zijn gedood. Ook ontkent het regime dat er zware wapens zijn gebruikt. Correspondent Sander van Hoorn vertelt wat de regering naar eigen zeggen wel heeft gedaan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 Maar dat is niet het verhaal dat de waarnemers van de Verenigde Naties vertellen na hun bezoek aan Tremzee. Volgens de waarnemers lijkt de aanval op het dorp gericht te zijn geweest op de huizen van opstandelingen en deserteurs uit het Syrische leger. De conclusie van de waarnemers komt overeen met het beeld dat onze correspondent Sander van Horen gisteren ook kreeg tijdens zijn bezoek aan Tremzee.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 Hij is hier achter. We hebben een AM-mijn harakuleus te horen. Finas, beste jaren, we hebben een harakuleus te horen. En op dat het Tajraan, ik we een Kabin-Honkij en een Romaan. Het is mijn auto, zegt een jongen. Er zat gelukkig niemand uh, in, maar we werden inderdaad vanuit de lucht beschoten. Niet, niet, niet een paar uur, nee, echt de hele dag. En daarna kwamen de Shabiga's uit de omliggende dorpen, die kwamen hier huishouden. Wat is er gebeurd? Wat gebeurt er? Vrouwen in alle staten. Ze hebben mijn zoon gedood. Ze hebben mijn zoon gedood. kan zien een Maar waar zijn de bodies? Wie, wie, wie, wie, wie, wie, Iran, wie, Iran. Ruim 300 uh, huizen zijn er verwoest in het dorp, zegt deze man. Meer dan 200 doden. En uh, die zijn, zegt hij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 voor kunnen vinden. De mix van nieuws en sport, de Radio Sportzomer. Van Halen, running with the devil. We gaan het hebben over de tour. Uh, dramatische tour tot nu toe voor de Nederlandse ploegen. Pleister op de wonden vandaag voor de ploeg middels de uh, etappe-overwinning van uh, Sanchez. Maar die andere ploegen, uh, ja, niet fantastisch. Zeker ook niet de vakantse, vakantse ploeg, Niet vandaag, weer niet, zeg maar. Sebastian Timmerman spreekt daarover een afloop... Uh, net over de finish was hij gekomen, Kenny van Hummel. Hoe ben jij de dag doorgekomen? Um, ja, het was wel zwaar, dus uh, we moesten met de ploeg proberen mee te zitten in het begin. Daar hebben we ook wel aan gewerkt. jammer dat, ja we zijn met vijf man natuurlijk nog in de koers. Uh, dus ik moest ook gewoon meespringen en uh, proberen uh, mijn best te doen om uh, mee te zijn. En uh, ja, uiteindelijk, uh, ja, uh, reizen zeg maar op de, op de klim, of de, ik denk bovenop de klim weg. Ja, dat, uh, en ik had eigenlijk voor, de, voor, de, voor de, ja, dat eerste hellen van de derde categorie begonnen, had ik al redelijk mijn uh, benen afgesneden. Dus ik had het even moeilijk daar, maar ik uh, kon gelukkig uh, bovenop uh, ja, vrij snel wel weer terugkeren en uh, ja, toen viel het stil. Uiteindelijk uh, was het op uh, de eerste categorie categorieklim, de eerste van, uh, van de twee. Uh, ja, ik kreeg, kwam ik wel weer in moeilijkheden, maar ik, ik, uh, ja, ik kreeg gewoon mijn eigen tempo. Ik kwam weer in een grote groep terecht. Afdaling naar beneden, uh, beneden gevolgen en uh, ja, ik kom er uiteindelijk in een hele grote groep uit. Dus, uh, nou ja, je kunt nu wel zien dat iedereen wel uh, op de tentjes begint te lopen. Iedereen begint te klagen en uh, ja, ik, uh, we blijven gewoon doorknokken. Ik heb je iets gemerkt van die enorme hectiek in, die de, in de laatste afdaling? Ja, ik, ja, dat hoor ik uh, ook zojuist, maar ik heb inderdaad wel gezien dat er, uh, dat er veel uh, renners reden. ja. ja ik, had het, ik, ik dacht dat het te maken had met, uh, met de steentjes die er lagen, want die lagen daar ook wel veel op de weg. Maar ja, als, uh, als dat Pinais is, dat is schandalig natuurlijk. Uh, een of andere idioten, uh, ja, een lopen strooien daar, Dan komen we daar toch uh, stukken met 80 naar beneden gevlogen. Dan wil je niet weten wat er kan gebeuren. Wat voor sfeer hangt er verder in de ploeg? Je staat dat we zijn met vijf. Maar bijvoorbeeld Johnny had vandaag gezegd, ik wil meezitten. Zit dan niet mee. Is dat dan een persfeer? Nou, ah, dan wordt er wel even gevloekt en we hebben toch wel weer wat... Uh, ja, er zijn toch wel kanttekeningen, hè? We gaan toch wel weer even... Uh, vanavond moeten donderen, ja, want... Uh...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 Net zoveel schrik voor die helling, maar ik ben er wel voor de ploeg. Dus uh, dat, dat moet, ja, we moeten die angst even aan de kant uh, schuiven. Missen we, die, missen we die teamspirit een beetje? Uh, we moeten misschien wel iets meer als leeuw uh, te werk gaan. En, uh, dat, dat, ja, vanmorgen vond ik dat toch een beetje te lafjes. Dus dat, uh, dat, dat, mag, dat mag best wel gezegd worden, denk ik. Ja. Dus, maar de werd even gedonderd. Maar ja, daar heb je in de wedstrijd op dat moment niks aan. Dus... Uh, dan moet jij het morgen laten zien weer, als het een sprint wordt. Ja, nou ja, goed, ik ga mijn best doen. We zijn met, uh, met Chris en uh, Marco en ik. En degene die het fris is, die, die gaat sprinten. Goede discussie toegewenst. Ja, oké, okay, dank je wel. Kenny van Hummel, er is altijd weer een morgen, zullen we maar zeggen. <laughs> Straks na half zeven onze dagelijkse rubriek aan de lijn. De reisbranche gaat lobbyen in Den Haag om ouders meer zeggenschap te geven... over de indeling van schoolvakanties. Goed voor kind, goed voor ouder en goed voor het milieu vinden ze daar. En natuurlijk ook goed voor de eigen zaken. Binnen het onderwijs staat men nog niet bepaald te juichen. Zo horen we de ANVR, de Onderwijsbond en ook u over de volgende stelling... Ouders moeten zelf de schoolvakanties van hun kinderen bepalen. U kunt op internet eens of oneens stemmen. Ga dan naar radio1.nl. Maar nog leuker vinden we het als u straks zelf meepraat. Bel dan met 0800-1121. Het is nog gratis ook. We gaan het hebben over de woensdag overleden dichter Rutger Kopland... die niet alleen een van Nederlands populairste dichters was... maar ook psychiater onder zijn echte naam, Rudy van den Hoofdakker. Hij was hoogleraar biologische psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze kant van hem was uh, over het algemeen veel minder bekend dan zijn gedichten. Journalist Koen Verbraak interviewde Kopland meerdere malen... onder andere voor zijn gelauwde serie Kijken in de Ziel. En met hem ga ik daarover praten. Meneer Verbraak, goedenavond. Goedenavond. Um, eerst maar eens even het verschil zeg maar, tussen de dichter Kopland en uh, de, de hoogleraar van een hoofdakker, was, was daar een verschil dus? Volgens mij zag hij dat als twee totaal verschillende winkels in dezelfde straat. Sterker en, en, uh, ja, hoe... ik, nog, ik heb hem wel eens gevraagd een van, uh, van als patiënten dan bijvoorbeeld met een gedicht aankwamen... en zeiden van kijk dat geven kan nu, misschien hebt u er wat aan in de behandeling. Dan zei hij dat ga ik nu niet lezen. Dichter doe je pas als je geen problemen meer hebt. En hij zag dat echt als, als twee... Deelde hij zijn tijd in dat opzicht ook ge, als het ware gescheiden in? Was hij een deel van de dag of de week dichter en een deel hoog leren? Hoe dat precies? In elkaar zit dat weet ik niet. Maar het was natuurlijk geen toeval dat hij onder twee namen werkte. Hè? Ja. Uh, ik denk dat hij dat wel als twee verschillende dingen zag. Ja. En had hij daar ook een, een, een vorm van belangrijkheid aan toegedicht? Zeg maar? Was het één voor hem meer waard dan het ander? Zeg maar? Ik denk dat hij, dat hij de psychiatrie wel als een vak zag... Maar hij dat dichtte, dat was wel iets waar die, waar die, wat hij die erg belangrijk vond. Hè? Want als je ook aan het vroeg: van, wat, wat, wat, wat beklijft er straks als u er niet meer bent? toen zei hij: Nou ja, um, met mijn psychiatrische werk, ja, ik zit misschien nog in een paar hoofden van mensen die ik heb opgeleid. Maar mijn oeuvre, ja, dat zal misschien nog wel mij overleven en nog een tijdje doorleven. En ik, dat zou heel goed zo kunnen zijn ook. Hm. Um, u heeft hem ook geïnterviewd voor de Volkskrant... nadat nou hij uh, ja. zelf na een ernstig ongeluk... Uh, in een, in een, zelf in de psychiatrische kliniek terecht was gekomen. Wat, wat, wat heeft dat met hem gedaan? Ja, dat, dat was heel, heel smartelijk. Hij, hij was op weg naar de trombosedienst, uh, in goede doen in principe. En hij heeft een, een autoongeluk gehad, waarschijnlijk omdat hij een hartaanval heeft gehad achter het stuur. Maar dat weten ze niet precies. En toen hij bij kwam bleek dat er een heel groot deel van zijn geheugen niet meer werkte. En toen is hij inderdaad, wat u zegt, op zijn eigen, in zijn eigen kliniek uh, verpleegd uh, uh, geweest een hele tijd. En dat is natuurlijk buitengewoon uh, uh, gemeen van het lot, zeg maar, dat iemand die daar baas was en de sleutel in zijn zak had, opeens daar lag als patiënt. En ook, uh, nou, is bijvoorbeeld dat hij later hoorden hoe ingewikkeld het was voor de mensen die daar werkten. Hm. Heel veel mensen hadden nog met hem gewerkt als, als psychiater. En, en die zeiden ook: van ja, wat moeten we nou op zijn deur zetten? Van de hoofdakker, of gewoon Rudy. Of. of dat was ook voor die mensen heel verwarrend. En dan zei hij bijvoorbeeld, mag ik heel, heel even naar buiten even een ommetje maken? Toen zei ze, nee Rudy, je moet hier blijven. En dat was natuurlijk ook voor die mensen heel ingewikkeld, voor hemzelf ook. En, en hoe heeft hij dat zeg maar, beleefd daarna? Want dat heeft hem ook een soort inzicht gegeven in dingen die hij zelf ook gedaan had, zeg maar. Ja, zeker, want hij was daarmee ook... Hij zei ook, van, ik heb veel meer begrip gekregen voor... Wat had bijvoorbeeld in die periode wanen? Nachts, dat hij zich allerlei dingen inbeelde. En zei, als psychiater dacht ik dan vaak: van uh, hè, komt die kerel weer uit zijn bed? Laat hij gewoon in zijn bed blijven liggen. Maar hij zei, nu was ik zelf ook zo'n man geworden die in paniek opeens de verpleging zocht, midden in de nacht. En hij zei, Als ik dat toen had geweten, had ik met veel meer begrip toch op die patiënten gereageerd. Maar na Frans is een beetje dat hij. Kijk, het is al heel akelig als dat je overkomt. Ja. Uh, het is een soort. Uh, het lot wat je in de maling neemt, hè, dat je in je eigen kring belandt. Maar ook. Als dichter was hij natuurlijk als geen ander uh, uh, bekwaam in het, vinden van, in het trefzeker vinden van ja. het goede woord. En als je hem dan na, die, na dat ongeluk interviewde, kon hij niet meer op de goede woorden komen. Ja. Dus eigenlijk heeft hij dat wel ervaren als, ja, als een soort wraak. Of, of een soort hele gemene speling van het lot. Als u tenslotte aan. Dat hem. ben werd als psychiater ja. en als dichter eigenlijk. Ja. Ja. Als u tenslotte aan hem denkt, denkt u aan hem als dichter, blijft uw herinnering aan hem voortleven als dichter of als psychiater? ...nog heel lang meegaan en ook... Uh, ...weet u wat me bijvoorbeeld... Ik, ...ik sloeg net het interview op wat ik met hem, met hem uh, had. Mag ik u een heel klein stukje voorlezen... ...het einde, wat hij vertelde over hoe het zou zijn na zijn dood? Ja, ja, natuurlijk. Hij zei bijvoorbeeld, wat mij het meeste raakte... ...toen ik na die tijd hier weer terug, terugkwam... ...aan mijn schrijftafel, ik keek de tuin in... ...en hij zag dat alles precies hetzelfde was als vroeger. Die tuin gaat zijn eigen gang. Hij heeft me helemaal niet nodig. Die bomen staan er niet voor mij. Die zijn er gewoon. Ze houden niet van me. Ze hebben ook geen hekel aan me. Ze zijn... Dat vond ik ontzaglijk ontroerend. Die liefderijke onverschilligheid die troostte me. Ik ging hier zitten en alles was weer precies als toen. Alsof er nooit iets gebeurd was. En zo zal het ook zijn als ik er niet meer ben. Dat is toch geweldig? Koen Verbruik, ik zou u zeer danken. Dank u wel. Ja, ik dank u ook. Dag. Het Radio 1 kort over overzicht. De 14e etappe begon met de beklimming van de Col du Portel. Een beklimming van de tweede categorie. Later doemden nog twee bergen van de eerste categorie op. De rit over 191 kilometer eindigde na een afdaling van 25 kilometer vlak. Na de Col du Portel ontstonden er drie groepen.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 In dat tweede peloton zaten onder meer Schlek, Kleude, Koppel en Chavanel. Ze keerden later terug bij het grote peloton. In de kopgroep kreeg intussen gezelschap van nog acht man... waaronder raborenner Luis Leon Sanchez. En in de kopgroep stond de best geclasseerde renner op bijna 34 minuten... en dus kregen ze de zegen van het peloton. Bovenop de Portelaire was die voorsprong ongeveer 15 minuten. Op het steile gedeelte van de tweede klim moest eerst Steven Kruiswijk eraf. De renners draaiden linksaf, de grotere weg af, de beklimming van deze muur de Peguere. En toen kwamen ze pas op het echte smalle stuk, op die echte muur... met die stijgingspercentages tot 18 procent. En daar gebeurde het, daar ging Sanchez er vandoor. Hij kreeg Philippe Gilbert met zich mee, Isaac Gire sprong mee en ook Kazar heeft aangesloten... De vier kregen er nog iemand bij, Peter Sagan, de groene truidrager. Kazar kwam als eerste boven en in de afdaling kwamen alle vijfde renners weer bij elkaar. Het peloton kwam daar boven op de laatste klim en daar was pech voor de toerwinnaar van vorig jaar. En uh, we hebben een probleem bij uh, Cadel Evans. Uh, die hier met een fiets staat zonder achterwiel. Het achterwiel is eruit. Uh, dat uh, had waarschijnlijk een lekker band. Ja, en wacht dan nog maar eens eventjes op een nieuw wiel. Van wie krijg jij een nieuw wiel, Cadel Evans? De anderen doen het niet. Je ploeggenoten zijn er niet. En er is geen wagen in de buurt, natuurlijk.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 Dat gebeurde niet. Wiggins werd opgewacht door het peloton. En intussen vooraan sprong Rabo-renner Luis Leon Sanchez weg uit de kopgroep van vijf. De aanval die je kon verwachten. Omdat niemand in dit peloton in deze situatie met Peter Sagan naar de finish wil. Sanchez opent het debat. Dat doet hij net na het slingeren door Froid. Want daar zijn de renners al beland. Ze rijden nu weer even eruit. Dan komt er nog een lusje. En de eerste aanval komt dus op naam van Rabo-renner Luis Leon Sanchez. En... Ehm... Ik ga nu even kijken. De Spanjaard in Nederlandse dienst, die liep steeds verder uit en die kon niet meer worden bijgehaald. Eén demarrage was genoeg voor de Spanjaard. Die gaat zorgen voor de eerste Spaanse rit zegen deze Ronde van Frankrijk. En ook nog eens voor de eerste van de Rabobank-ploeg. En wat zal dat een welkomen pleister op de ronde zijn. En hier is die dan hoor. Ja, hier kan hij blij mee zijn. Ik zou zeggen, reserveer de helft van de Rabobankbus voor Luis Leon Sanchez. Die andere drie, die kunnen wel op een andere plek gaan zitten. Hier komt hij over de streep. Luis Leon Sanchez pakt de etappe. Rabobank de Tour is alweer een beetje gered. Dat is toch mooi. Een etappe overwinning voor hem. Kruiswijk kwam als tiende binnen op bijna vijf minuten. Ja, er gaat al een gevoel van opluchting door je heen. Dat, uh, door, ik ben nog niet degene die zelf wint, maar Luis is uh, gewoon een hele sterke kracht voor de ploeg en een belangrijk pion. En, uh, ik ben blij dat hij het af heeft kunnen maken. En het peloton met daarbij ook weer Cadell Evans kwam 18 minuten later binnen dan Sanchez, dat ze later binnenkwamen. Kwam mede doordat er iets van spijkers of punaises op de weg waren gestrooid. U hoort daarover gele truitrager Bradley Wiggins. Yeah, I think someone had thrown tax on the floor. So, yeah, I mean it just shows, didn't it, that uh, it's all it's not necessarily what happens on the bike, it's also what how the the public affect the bike race, and we showed today that. Race could over voor je. For something as stupid as that. Ja, een beetje verontrustte Wiggins en terecht. Want hij zegt ja, schijnbaar had er iemand scherpe dingetjes op de weg gegooid. Het lijken punes of kopspijkertjes later geweest zijn. De koers wordt dus niet alleen meer bepaald op de fiets, maar ook nog door de toeschouwers. En vandaag is gebleken dat de koers zomaar even voorbij kan zijn door zoiets stoms. En er was ook nog meer pech, want de Kroaat Kieser Lovski moest na een val de toer verlaten. Kijken we naar het truiklassement. De gele trui blijft om de schouders van Bradley Wiggins. Groene tuin. Peter Sagan, bolletjestrui, Frederik Kessiakoff, witte trui, T.J. van Garderen... de beste Nederlander, Laurens Terdam. Hij is 29e op drie kwartier van Wiggins. Dat betekent dat het bijna half zeven is... en wij uiteraard naar de hoofdpunten van het nieuws gaan en daarna het weer. Maar eerst is hier Ewout de Jong. Mensen met een ernstige vorm van overgewicht... moeten na hun maagverkleining veel beter psychisch worden begeleid. Dat stelt de eetverslavingskliniek Novarem... Volgens Novarum denken veel mensen dat ze na maagverkleining vanzelf minder gaan eten. Maar ze hebben nog steeds evenveel trek als voor de operatie, waardoor ze te veel of verkeerd eten. Voor de Waalbrug bij Nijmegen heeft vanmiddag een hele lange file gestaan van mensen die in de Vierdaagse willen meelopen. Uit het hele land waren de wandelaars met de auto naar Nijmegen gekomen. Mensen die ingelood zijn moeten zondag of maandag voor vijf uur s middags persoonlijk hun startbewijs ophalen. De Vierdaagse begint dinsdag en het ophalen van de startbewijzen leidt elk jaar tot files.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 Het blijft zo goed als droog op een enkele bui in het westen na. En wordt u morgen wakker in het oosten, dan schijnt daar de zon. In het westen is dat op veel plaatsen niet het geval, daar is het meest bewolkt. En die bewolking breidt zich over het hele land uit... en niet veel later gaat het vanuit het zuidwesten regenen... waarbij het in de middag en avond overal erg grijs en regenachtig is. Voor de regen uit wordt het nog 18 graden, maar in de regen gaat de temperatuur wel wat omlaag. Daarna blijft het wisselvallig met soms wat zon en geregeld buien. De temperatuur kent op woensdag een tijdelijke opleving. Maar pas na volgend weekend lijkt het weerbeeld wat zomerser te worden. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is bijna twee minuten al over half zeven. Straks natuurlijk de discussie in Aan de Lijn over de stelling... ouders moeten zelf de schoolvakanties van hun kinderen kunnen bepalen. Maar nu eerst fysiek geweld tegen politieagenten. Wat blijkt de afgelopen drie maanden... hebben honderden agenten te maken gehad met fysiek geweld. Tientallen keren ging het zelfs om poging tot doodslag. Dat blijkt uit een inventarisatie van officiële politiepersberichten... door de website geweldtegenpolitie.nl. Jan-Willem van der Pool van de Nederlandse Politiebond. Goedenavond. Goedenavond. Staat u nog te kijken van deze cijfers? Nee, helaas niet. Uh, ik ben uh, uh, wel buitengewoon geïrriteerd. Want uh, 2,5 jaar geleden, toen hebben we in samenwerking met de veilige Publieke Taak. vastgesteld dat er per dag uh, drie uh, collega's, per dag dus drie collega's. te maken hebben met uh, fysiek of uh, met andere soorten geweld. Dus het houdt maar niet op. Wat zeggen deze cijfers dan? Nou ja, dat zeggen dat uh, um, de samenleving uh, wel een probleem heeft in dit land. Uh, als je zo massief uh, geweld uh, tegen politiemensen pleegt. En uh, uw volgende vraag zou dan kunnen zijn van ja, maar de politie heeft ook een probleem. Maar ik ben niet van plan om uh, mijn collega's een minderwaardigheidscomplex aan te laten praten. Ik vind het al erg genoeg dat dit gebeurt. De politie treedt al jaren buitengewoon goed en robuust op. En uh, uh, hanteert het gezag in dit land en kennelijk zijn er velen die uh, niet met het gezag om kunnen gaan. Waar is het dan fout gegaan? Want die vraag ga ik niet stellen zoals u hem formuleert. Maar als u zegt, 2,5 <laughs> jaar geleden hebben we het ook al gehad, drie uh, gevallen per dag. Maar dit soort cijfers die dan daarop aansluiten, is er kennelijk toch iets fout te gaan de afgelopen 2,5 jaar? Ja, nou, de, de fout zit volgens mij al een stukje eerder. Uh, wij stellen vast als politievakbonden dat de afgelopen tien jaar de operationele uh, capaciteit, dus de slagkracht, uh, vertaalt het aantal politiemensen op straat, gewoon danig is afgenomen. Politiemensen zaten vroeger veel meer aan de voorkant van het proces, waren uh, de baas in de wijken. Uh, er waren veel meer mensen die ook in staat waren om met mensen in debat te gaan. Dat is nou niet meer aan de orde. De politie komt opruimen uh, als er gedoe is. En dat gaat met nogal wat geweld gepaard. Een tweede element, als ik dat nog maar even aangeef, dat zien we, dat blijkt ook uit de cijfers, dat heeft de NOS ook terecht weergegeven in het journaal, zag ik net. Heel veel wordt veroorzaakt door alcohol en drugs. Dus ja, uh, uh, ook in de gezondheidszorg moet nu echt het een en ander gaan gebeuren om te zorgen dat dit niet verder escaleert. Goed, even naar uw eerste argument. Want u zegt dat er minder agenten op straat uh, zijn verschenen de afgelopen jaren, is daarmee het gezag ja. ondermijnd? Nou ja, dat heeft er in ieder geval wel mee te maken. Maar waarom legt u daarvoor dan de schuld bij de samenleving? Nou, ik, uh, ik heb aan aangegeven dat de samenleving een probleem heeft bij dat tweede punt. Het eerste probleem uh, zit hem vooral in de keuzes die gemaakt zijn... en door de politieleiding en door de politiek. Maar dan zou het wel dus heel gewoon... simpel zijn om te stellen... meer politie op straat zou dit hebben kunnen voorkomen. Weet u, dat zou uh, uh, misschien wel eens een hele simpele oplossing zijn... om uh, in ieder geval een deel van het probleem op te lossen. Maar de afgelopen 2,5 Wij... jaar hebben we genoeg bezuinigingsdiscussies gezien... waardoor het onmogelijk was om meer politie op straat te krijgen. Dus dat argument is niet allemaal gelden, volgens mij. Ja element Kijk, wij hebben gewoon uh, harde cijfers waaruit blijkt dat de operationele slagkracht op straat, doordat de politiek elke keer, elke week wel een andere prioriteit stelt, hebben wij geconstateerd dat er gewoon de afgelopen jaren veel minder uh, uh, uh, politie op straat is geweest, maar dat niet alleen. Wij hebben ook geconstateerd dat sinds 1993 het aantal grootschalige evenementen in Nederland gewoon verdubbeld is. Dus er is minder politie voor veel meer evenementen. En uh, daarin ja, krijg je dan één op één wel een resultaat, zoals we het nu met elkaar moeten constateren. Goed meneer Van der Polen, gaan we even van beleid naar de straat, want als we dan constateren, althans deze website constateert dat er tientallen malen poging tot doodslag is gedaan, wat doet dat met de agenten? Nou, dat mag wel enige naam hebben, kan ik u melden. Uh, wij hebben heel veel um, uh, evenementen gezien en we hebben ook heel veel uh, slachtoffers gesproken. Dat is eigenlijk dagelijks werk van ons. En dat gaat niet alleen uh, de collega in kwestie raken, maar dat raakt ook een heel team of soms ook een heel district als er een collega ernstig gewond is geraakt. Niet zo lang geleden is er ook een rapport verschenen waaruit blijkt dat 25 procent van de collega's, uh, 25 procent, dus één op de vier, daar buitengewoon moeilijk mee heeft en ook psychologische hulp nodig heeft. En dan constateert commissaris Kloosterman van de Raad van Korpschef... die over het geweld tegen de politie gaat... dat er eigenlijk vooral sprake is van een stabilisatie... omdat het eigenlijk vooral komt, deze cijfers, door een nieuw registratiesysteem. Als ik dan naar u luistert, neemt uh, deze heer Kloosterman dan de situatie wel serieus? Nou ja, ik vind het eerlijk gezegd wel een enorme dooddoener. Net als het feit dat er gesteld wordt van de politie moet me robuuster gaan optreden. Als ik u nu vertel dat er al sinds 1998 onder leiding van Weile uh, Korpje, Jelle Kuiper... een zero-tolerance beleid is ingevoerd, dat het overal is uitgerold. Kan het daar toch nou allemaal niet aan liggen? En vind ik het eerlijk gezegd nog wel een beetje makkelijk om te zeggen... het is niet erger geworden. Dus uh, uh, we gaan de goede kant op. Ja, dat kan niet de bedoeling zijn. Dat kan ik ook niet uitleggen aan mijn collega's die dagelijks bij ons aan de bel. Trekken. Waar is dan te wachten op totdat een poging tot doodslag een keer uh, verkeerd uitpakt voor een agent? Nou, daar ga ik niet in mee in zo'n discussie, want daar wil ik helemaal niet op wachten. Ik vind dat die twee dingen die ik heb gemeld, dat die eens goed bekeken moeten worden. Het gaat nadrukkelijk om erkenning en waardering van politiemensen. De samenleving moet zich dus ook in die zin achter de politieorganisatie gaan opstellen. Dat kan de politie ook niet alleen. En het tweede, dat heb ik uh, ook aangegeven. Kennelijk is het zo dat alcohol-drugs een zodanig probleem is uh, in dit land, dat, uh, uh, dat ook in de gezondheidszorg... En u zegt daadwerkelijk, stappen moeten worden genomen. Dat dat in ieder geval niet meer in die mate wordt uh, aangebracht zoals het nu is. U stuurt de cijfers terug naar de beleidsmakers in Den Haag. Jan Willem van der Pol van de Nederlandse Politiebond, dank u wel. Ja. En het overzicht van deze cijfers vindt u terug op de site van de NOS, nos.nl. mind.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 I said. Wat er ook gebeurt. Keep your head up, Ben Howard. De Radio 1 Sportzomer. Aan de lijn. Vanavond in aan de lijn gaan wij het over vakantie, vakantiespreiding, schoolvakanties. Daar gaan we het over hebben, want gezinnen worden bij het boeken van hun vakantie te veel gehinderd door vaste schoolvakanties. Althans, dat vinden ze in de reiswereld. En om dat leed wat er verzacht te verzachten, pleitte de directeur van D-reizen gisteren in het AD voor het flexibeler maken van die vakanties. En om dit voor elkaar te krijgen, lobbyt de branche zelfs bij het ministerie van onderwijs. Onze stelling van vandaag luidt dan ook: ouders moeten zelf de schoolvakanties van hun kinderen kunnen bepalen. En u kunt gratis bellen om te praten op 0800-1121. En voor wij daar met u over in gesprek gaan... ...doen wij dat altijd met een aantal deskundigen op dit gebied. Om te beginnen met Frank Oostdam, directeur van de ANVR... ...de, de Vereniging van Reisondernemingen. Goedenavond, meneer Oostdam. Goedenavond. Eh, eerst maar eens even die stelling. Hè? Ouders moeten ja. zelf de schoolvakanties van hun kinderen bepalen. Ja, nou ja... Kijk, het, het speelt in op een trend die al een tijdje um, uh, speelt. Ook in allerlei andere facetten van onze samenleving. Als dus je het hebt over het nieuwe werken, hè, flexibel werken, thuiswerken. Nou, zeggen wij ook, nou, gun dan gunnen de ouders met schoolgaande kinderen ook die flexibiliteit die ze op andere vlakken ook hebben. En het, uh, dat, dat zou een hoop uh, stress uh, schelen. En wat zou voor u als reisbranche dan hier het, het, het voordeel zijn? Waar, waarom maakt u zich als reisbranche? Want daar heeft u ongetwijfeld ook een, een belang tuurlijk, bij? Ja? Tuurlijk, tuurlijk, in alle eerlijkheid. Uh, kijk, wij, wij zijn al als, als Nederlanders een, een enorme reislustig volk, een van de meest reislustige volken in Europa. En uh, als je dat, zeg maar, als je uh, vakanties wat flexibeler uh, gaat inrichten, en wellicht ook wat, zeg maar, wat specifieke dagen gaat bestemmen, dat uh, kinderen die naar school gaan die ook mogen inzetten voor een vakantie, dan zou dat kunnen leiden tot, uh, tot meer vakanties, En in ieder geval tot meer mogelijkheden voor gezinnen, om op uh, andere momenten op vakantie te gaan dan alleen maar in de schoolvakantie. Want even voor de goede orde, u pleit niet dat iedereen in een zo totaal, uh, ik bepaal nee, nee, nee. zelf, maar u wil een nee. soort verruiming van die vakantieperiode. Kijk wat, wij, wat Nee, inderdaad. We zijn niet voor volledige vrije, vrijblijvendheid. Want dat is en niet goed voor de scholen... en het is ook niet, eigenlijk ook niet goed voor, voor de reiswereld. Wij willen ook wel graag plannen. Wat wij eigenlijk heel praktisch uh, zouden willen zien... en dat is iets wat in het buitenland, met name in Zwitserland, al, uh, al speelt. Uh, en dan noemen ze dat jokerdagen. Daar hebben ze gewoon kinderen die uh, naar school gaan... vijf soort uh, snippervrije dagen gegeven. En die kunnen ze vrij uh, naar eigen goeddunken inzetten. Dat moet natuurlijk niet in proefwerkwerken zijn. Maar als je eens een keer als ouder naar de... Uh, naar de Efteling wil en je hebt daar, uh, je wil dat niet in een weekend of in een, in een drukke vakantie, maar op bijvoorbeeld een keer op een dinsdag doen, dan zet je daar die jokerdag voor in en dan kan je met je gezin naar de Efteling of een keer op een lang weekend uh, naar, een, naar, een, naar een stad uh, waar je dan naartoe wil. En nog even praktisch, zeg maar, naar de, de, de zomervakanties waar we het nu over hebben. Er is al een soort van vakantiespreiding in Nederland, maar u zegt daar zou nog een soort uh, schil omheen moeten kunnen. Juist, wij zeggen eigenlijk nog iets kortere zomervakanties. Dat helpt ook ouders met schoolgaande kinderen. Uh, en zet dan datgene wat je kort op die zomervakantie in om uh, uh, kinderen met, of ouders met schoolgaande kinderen in de gelegenheid te stellen om op andere momenten te gaan dan op die pieken. Nou, uw betoog is heel helder. Blijft u aan de lijn? We gaan zo even ja. verder praten. Anders kunnen we daarna met de luisteraars. maar blijft u aan de lijn? Ja, snippervrije dagen, iets kortere zomervakantie. Martin Knoop, goedenavond. Goedenavond. U bent uh, algemeen secretaris van de Onderwijsbond AOB. Als we kijken naar de stelling: uh, ouders moeten zelf de schoolvakanties van hun kinderen bepalen. Uh, schok u toen? Nou, ach, uh, toen ik uh, de heer Oostel hoorde, heeft hij zelf ook uh, zo gezegd. Maar eh, naar mijn idee is het vooral een idee om eh, tegemoet te komen aan de belangen van eh, de reisbranche. En ik denk dat we bij eh, het kijken naar dit soort plannen vooral zouden moeten kijken naar wat is nou goed voor het welzijn eh, van de leerling. En als meneer Oostdam zegt dat wij in Nederland een van de meest reislustige landen zijn. Eh, we hebben een tijdje geleden met de politiek afgesproken dat wij proberen als Nederland wat hoger op de zogenaamde PISA ranglijst te komen. Dat is een ranglijst van landen waar het niveau van de leerlingen omhoog gaat. En ik moet zeggen dat ik wel een beetje schrik... van het idee om nou met jokerdagen te gaan werken. Kijk, onderwijs is een pedagogisch klimaat. En je kunt daar niet zomaar leerlingen uithalen omdat ze een lang weekend naar uh, Schimon en Koog willen. Of, of naar de Esteling of wat dan ook. Ik denk dat dat niet goed is. Ja, dat zeg ik als vader van twee jonge kinderen. Dan uh, is er in pedagogisch opzicht in zo'n laatste week voor de vakantie weinig, uh, weinig te leren. En dan ga ik even voor de discussie mee met meneer Oostam. Snippervrije dagen om op een dinsdag bijvoorbeeld een educatieve reis te maken. Laten we, laten we het zo maar noemen. Een iets kortere zomervakantie om die spreiding te kunnen maken. En daarmee als ouder zelf ook een pedagogische rol te kunnen vervullen in het, uh, in het opnemen van vakanties... en het daarmee uh, makkelijker te maken. Misschien ook wel voor scholen. Ja, maar we moeten ons dan wel realiseren dat als we dit soort plannen zouden gaan uitvoeren... breed, en niet alleen op de school van uw kinderen, maar overal... dan gaan we er toch vanuit dat die leerling die uh, dan die dag met u meegaat... en dat dat uh, voor het gezinsleven en de pedagogische invulling van u allemaal perfect verloopt. Maar dat betekent dat de lessen die gegeven worden aan die andere leerlingen in die groep... Die moeten dan voor uw zoon of dochter op een ander moment gegeven worden. Maar stre strekt u er bij een streep zegt u gewoon is gewoon niet mogelijk? Nee, moeten nee, we maar, niet doen? Nee, maar linksom of rechtsom. Het gaat dus meer geld kosten. En als je het sommetje maakt, kom je ergens tussen de 10 en 15 procent meer personeel. uit. Hoe bedoelt je je u dat hebt... gaat meer geld kosten? Omdat als uw leerling, uw zoon of dochter terugkomt, dan moet die op het andere moment die lessen hebben. En dat betekent dat we op dat moment een extra leerkracht nodig hebben. Oh goed, zo, zo rekt u meteen door. Kan dat niet op een ja. andere manier ingevuld worden? Nou, ik denk dat als je gaat zeggen... Kijk, u heeft de discussie denk ik onlangs ook gevolgd over de zogenaamde ophokuren in het voortgezet onderwijs. En eh, er wordt heel streng gekeken naar het aantal uren. Kijk, we hebben in Nederland ongeveer... we gaan nu over de precieze getallen. We hebben ongeveer 1000 uur les per leerling per jaar. En als we zeggen van nou, het kunnen er ook 900 zijn. Ja, dat is een hele andere discussie. Maar we gaan er op dit moment van uit. Dat willen wij gaan stijgen op die PISA-ranglijst. Dan is het nodig om dat aantal van 1000 uren te halen. Goed. Nou, als je dat aantal niet haalt. En je accepteert met elkaar als maatschappij dat het allemaal niet zo belangrijk is... en dat er minder uren lessen geven kunnen worden. Maar ik ga ervan uit dat we als Nederland dat aantal uren moeten hebben... en dat we die uren dus niet vrijgeven om een weekendje naar Schienmonnikoog te gaan of wat dan ook. Helder. We gaan terug naar de stelling. Ouders moeten zelf de schoolvakanties van hun kinderen kunnen gaan bepalen. En We gaan kijken wat de luisteraars daarvan vinden. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond. U spreekt met de heer van vaker. Ik ben wat ouder. Uit een helder, ik heb wel een mogelijke oplossing, maar er zijn ook scholen dat kinderen die heel moeilijk leren extra uren in de vakantie kunnen krijgen. Als we nu de elke leerling zeven dagen distributiedagen geven, die moeten ze echter van tevoren invullen op, op school. Uh, voor, met lessen waar ze slecht in zijn. Dus een kind is goed in rekenen in taal, maar slecht in aandacht. Dus geeft in welk vak. Dan moeten ze zeven dagen, moeten ze daar van tevoren uh, extra les in krijgen. Eventueel, als dat nodig zou zijn, betaald. Maar in ieder geval. En die kunnen ze dan daarna besteden. Dus we vooraf die lesuren hebben gehad. En die kunnen ze daarna besteden wanneer ze zelf willen. De ouders dan. Uw punt is helder, dank u wel. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond. Ja, goedenavond, zegt u het maar. Ja, um, ik wil erop wijzen dat uh, de school, uh, het schoolmodel. waarbij dit al uitgebreid uh, wordt gepraktiseerd, al bestaat. Dat zijn de zogenaamde sterrenscholen in Nederland. Dat zijn scholen die zijn het hele jaar open, um, ook trouwens de hele dag open, van ochtend zeven tot avond zeven. En ouders die geven um, aan het begin van het seizoen aan welke dagen en weken zij vakantie willen opnemen voor hun kinderen. En dan wordt het gewoon binnen het bestaande budget, Dus het wordt ook niet duurder wat die meneer van de vakbond zegt, binnen het bestaande budget wordt er dan voor gezorgd dat al die leerlingen hun duizend uh, lesuren in het jaar gewoon uh, waarmaken. En uh, dat loopt naar volle tevredenheid. Bent u zelf, werkzaam, bent u zelf werkzaam aan zo'n sterrenschool? Nou, ik uh, begeleid een uh, project uh, van 25 wethouders in Nederland... die uh, bezig zijn om uh, nou, zogenaamde kindcentra te bevorderen. Dat is de combinatie van school en uh, kinderopvang. En die in meerdere of mindere mate deze kant op gaan. Maar ik vind het leuker dus dat het experiment al loopt... met instemming van de inspectie ook, uh, die daar tevreden over is. En nu inmiddels al op stuk of vijf, zes... Gemeente in Nederland, uh, zie je dit model ontstaan. U zegt het is goed, dus maar wat zijn, de, wat zijn de haken en ogen? Als u toch even heel eerlijk naar dit experiment kijkt. Nou, de, de haken en ogen zijn er alleen maar als je heel strikt... Uh, laten we zeggen, vanuit bestaande cao's redeneert en dergelijke... en hele lange schoolvakanties claimt voor leraren. Maar op basis van vrijwilligheid gebeurt dat nu wel. Um, en um, in de zomervakantie heb je natuurlijk een relatief kleine groep leerlingen... die dan op school is... Maar die worden dan samengevoegd met elkaar en die werken aan taken. En uh, de leraren die er dan zijn, die begeleiden hen uh, uh, naar volle tevredenheid van de leerlingen zelf en ook van de inspectie op het ogenblik. Dus je moet gewoon een beetje out of the box denken. Gewoon niet, niet zeggen van ja, waarom is het nu allemaal nodig? Het gaat natuurlijk om het belang van het kind hè, en van de schoolprestaties en niet om het belang van de reisorganisaties. Gaan we even voorleggen voor aan. We gaan ja. even voorleggen aan Martin Knoopagem, secretaris van onderwijspont AOB. Wat vindt u hiervan? Ja, het is een heel goed experiment. Uh, ik heb het in de korte inleiding niet genoemd, maar het is mij bekend. Het zijn de zogenaamde. De, uh, onder andere de in Zandvoort is er een school die doet daarmee. mee. Dat is interessant denk ik voor luisteraars. Dat, dat is ook helder. Er zijn ouders die, uh, die werken dan voor een groot deel in de toeristenbranche. Nou, dan is het niet handig voor die ouders om op dat moment uh, vakantie te hebben. Dus wij hebben ook als Algemene Onderwijsbond gezegd, wij werken van harte mee aan dat experiment. Maar het voert denk ik te ver in deze uitzending, de haken en de ogen zijn niet alleen maar van, laten we zeggen, cao aard Maar hier wordt dus duidelijk bij die sterrenscholen, er wordt uitgegaan van het belang van het kind. En op grond daarvan hebben wij ook gezegd, laten we daaraan gaan kijken. Dat is vorig jaar begonnen, dat is nu halverwege, een experiment van drie jaar. En ik denk dat het heel goed is dat we naar dat soort experimenten kijken, maar dat is iets anders dan dat je zegt, in het belang van de reisbranche moet iedereen maar uh, zeven extra dagen, jokerdagen of, of wat voor dagen krijgen. Dat is iets anders. Nou ja, als je het aanpak moet je het serieus doen, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, dus, nee, maar wat maar laat, we laten we, we heen... dan wat creatief doorgaan op deze manier. En met, uh, steeds maar bedenkingen hebben met elkaar. Prima, deze, dit experiment nee, werkt we, dus. Nee, ik sluit het even af, we gaan niet in deze naar de, de luisteraars ja. buitenshand voort. Want, Anderlein? Anderlein, goedenavond. U mag het zeggen? Uh, heen, ja, ik ben het dus uh, ja, helemaal uh, niet met de stelling eens. Uh, het is zo dat uh, kinderen zijn al zo kwetsbaar, ook in een groep, in een klas zijn ze kwetsbaar. En als het dan van bovenaf gaat, geroeld gaat worden door kinderen die er eerder uit kunnen vanwege een vakantie die eerder gepland is. Ik, het lijkt mij heel verstandig, net zoals ik de onderwijsbond nu ook hoor, uh, dat, dat uh, de docenten scholen zelf. Uh, en ook de Onderwijsbond uh, met, met andere instellingen... die daar verantwoordelijk voor zijn, uh, daarover gaan. En niet dat de instellingen van buiten de scholen... ook dus uh, commerciële bedrijven zich daarmee gaan bemoeien. Het is helemaal, Ik vind het ja. heel interessant wat de Onderwijsbond hierover zegt. Ik uh, dank u voor uw toelichting. Dank u wel. Oké. Okay. Aan de lijn, goedenavond. Aan de lijn, goedenavond. Nee, die gaat niet goed. Mee. Nou, misschien hier nog eentje. Goedenavond aan de lijn. Hallo. Ja, u bent een uitzending, u mag reageren. Oh, de stelling: ja, ouders met... moeten zelf de schoolvakanties van hun kinderen bepalen. Eens of oneens? Uh, uh, uh, ten dele eens. Ik ben het eens met, die, uh, met de man die dat plan opmaakte. Maar wat die, die andere zei van, van de Onderwijsinspectie: dat uh, extra leerkrachten moeten worden ingezet. Nou, dat is, klinkt naar nonsens. Want als, mijn kinderen een week ziek zijn, ik heb zelf uh, uh, in mijn schooltijd met, met uh, vijver in bed gelegen, lange tijd. En toch overgaan, zonder dat ik één bijles gehad heb, gewoon het, uh, het huiswerk weer thuisgebracht. Helder, dank, dank u wel. Waren u. De, de bellers, ik ga eerst even naar uh, Frank Oosterdam, directeur van de ANVR. Uh, u heeft wat bondgenoten hier en daar, er zijn ook wel wat haken en ogen. Wat, wat valt u het meeste op als u alles opelt? Nou ja, misschien toch uh, voor de helderheid. Wij pleiten, wij pleiten niet dat, het, dat de kinderen minder uren op school moeten zitten, verre van. Uh, het kind staat wat dat betreft uh, uh, centraal. Wat, wat wij, wat wij, uh, waar wij ons aan ergen zijn bijvoorbeeld leerplichtambtenaren die een dag van tevoren voor een vakantie... terwijl, uh, dat werd net ook al gezegd door, door een van u zelf... Van, uh, met school gaan de kinderen... je merkt gewoon dat kinderen gewoon een week van tevoren voor een schoolvakantie... al bijna niks meer doen. En dat er dan leerplichtambtenaren. Hun werk trouwens doen en dan op Schiphol uh, ouders gaan bekeuren. Wij zeggen, nou, schaf dan die regel af. Maar heel even, die, die doen toch niks anders dan wetgeving die u we en ik samen ja, met elkaar hebben dus, afgesproken uitvoeren. Dat ja, mogen we en dus toch niet kwalijk nemen. Nee, nee, nee, nee, dat doen we niet. Dus zeg ik, laten we dan die regels wijzigen. En, uh, en dat experiment van die sterrenschool is natuurlijk fantastisch, want dat speelt in op uh, een nieuwe trend. Ik vind ook echt het antwoord van, uh, van de vakbond toch heel erg defensief. Laten we denken in nieuwe, in, nieuwe, in nieuwe structuren. En dat betekent gewoon dat je flexibel probeert op te stellen, ook als school. En open blijft ...en uh, kinderen de gelegenheid geeft om op gezette tijden... ...en dat moet je van tevoren natuurlijk aankondigen wanneer je het doet... ...maar in de gelegenheid geeft om dan uh, uh, een, een, een vakantiedag op te nemen. Meneer Knoop, ja. u bent uh, te defensief volgens uh, meneer Oosdam. Ja, het is wel aardig. Uh, er is uh, vorig jaar een onderzoek onder uh, personeel gedaan... ...naar aanleiding van uh, de discussie rond de sterrenscholen. En het blijkt dat uh, ruim 60% van het personeel... ...maar ook een heel groot uh, percentage van ouders... ...daar helemaal geen, uh, geen behoefte aan heeft... En uh, ja, wat, wat mij tegenstaat in het plan, is dat ik vind dat er te weinig vanuit het belang van de kind gekeken wordt. Hè. Een van de bellers zei, toen ik ziek was, werd mij het, uh, het huiswerk thuisgebracht. En ik kon op die manier uh, doorwerken. Nou, ik neem aan dat je in de dag naar de Efteling gaat, dat je dat huiswerk niet meeneemt. Dus zoals de meneer zei, dat ik klinklare onzin sprak, dat er dan extra lessen gegeven moeten worden. Volgens mij is dat geen klinklare onzin, maar is dat gewoon de realiteit. Dat als iemand een les mist, dat hij op een ander moment die les in moet halen. Linksom of rechtsom, is daar personeel voor nodig? Of we gaan de kant op dat we zeggen: van ach, een paar honderd uur of enkele tientallen uren minder uh, les is probleem. Ja, problemen. maar dat uh, weet u Ik zelf weet... ook wel. Dat, dat, dat is natuurlijk onzin, zo'n argument op tafel leggen. Natuurlijk kan dat niet. Nee, dat maar langs... kijk, waar het om gaat is dat als discussie is dat u vindt, hè, of luisteraars vinden, dat er op een bepaalde periode, de laatste lesdag of de laatste lesweek. ...niet goed lesgegeven zou worden... ...dan bent u die, ben ik de eerste als Algemene Onderwijsbond... ...om aan uw kant te staan. En wij hebben ook een plan op tafel gelegd... ...in de tijd bij die discussie rond de uren en het voortgezet onderwijs. Wij vinden dat als er lesuren op het rooster staan... ...dan moet er ook gewoon lesgegeven worden. Dus wat dat betreft uh, volledig mee eens... De laatste week voor de vakantie is ook al gewoon een lesweek. Meneer dan nog één vraag aan u. Uh, uh, want zelf heb ik ook om een schoolgaande kinderen. En als die school een keer een studiedag organiseert. dan is de halve buurt bij ons van de leg. Want dan moeten ze ineens van alles regelen nou. met hun werk en zo. Dus hoe staan de gemiddelde mensen daar eigenlijk tegenover? Zijn die zo voor dit systeem? Ja, nou ja, we hebben dat iets gepolst hoor. Maar, ja, maar het dat blijft precies. Eerst meneer Oost even. Ja. Dan even. Ja, nee, maar dat is precies dus wat wij, wat wij zeggen. Uh, uh, het aardige is dat er vanuit de, de overheid al uh, een wijziging is opgetreden. Het dus nu is nu zo dat scholen uh, vijf dagen de beschikking hebben gekregen om zelf in te zetten voor, voor studiedagen en dat soort zaken. En wij zeggen: Nou, wij vinden dat die stap nog iets te weinig. Leg nou die vijf of die drie, vijf dagen of drie dagen in handen van, uh, van ouders met kinderen, zodat ze zelf kunnen plannen. En dat moet je natuurlijk doen. Je kan niet de dag van tevoren zeggen, je kan mijn kind thuis. En natuurlijk moet je dat allemaal goed naar scholen regelen. Maar in dit soort dingen uh, denken we te veel in, in, in, in praktische problemen. Laten we het met elkaar over het principe hebben. Gun nou die ouders met kinderen de mogelijkheid om op een flexibele manier om te gaan. Met een aantal dagen om die dan flexibel in te zetten. Ben ik ook. Dat is wat, wat, wat, wij, wat wij willen. Ja. Ja, ik, wil, ik wil best uh, meedenken, maar ik wil toch wel kijken naar uh, en dan niet naar de praktische problemen maar wel naar praktische oplossingen van het uh, gegeven dat zich voordoet. En ja, zolang we geen oplossing hebben voor uh, de enorme werkdruk in het onderwijs... dat wanneer een leerling terugkomt en uh, een bepaald uh, gedeelte van de lesstof aan die leerling... ook al is het van tevoren bekend, opnieuw uitgelegd moet worden... ja, dat is volgens mij toch een gigantisch probleem. En zolang voor dat probleem geen oplossing is... Ik een aantal mensen mij uh, misschien dan defensief noemen... maar ik denk wel dat een groot deel van uh, ouders en ook uh, collega's het erg realistisch zal noemen. Meneer Knoop, ik ga u zeer danken voor het feit dat u bij ons wilde zijn in deze uitzending. En het geldt, uh, hetzelfde geldt uiteraard voor de heer Oostdam, directeur van de ANVR. En voor al onze bellers. U kwam er niet helemaal uit, maar dat hoeft ook niet. Want ook de stelling heeft uiteraard een, uh, een tegenstelling opgeroepen. Ja, zeker, zeker geen defensieve discussie was dit. Op uh, internet blijkt 25% het eens te zijn met de stelling... dat ouders zelf de schoolvakanties van hun kinderen moeten kunnen bepalen. 75% was het oneens. Radio1.nl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 ITstaffing.nl. Niets is onmogelijk met monta parket van Bruinzeel. Bruinzeelparket.nl slash monta. Dit is radio 1.